4 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Het volgt zo met een van de vijfde etappen in de tour met de finish in de havenstad Marseille. Nu eerst het NOS regionaal hier is Mark Visser. Koning Albert van België houdt om zes uur een belangrijke televisietoespraak. Officieel is er niets bekendgemaakt, maar Belgische media gaan ervan uit... dat de koning zijn aftreden zal aankondigen, zegt correspondent Tijn Sade. Hij gaat dus zeer waarschijnlijk om zes uur op vier grote tv-stations... en op radiostations de troonsopvolging bekendmaken, zijn abdicatie dus. En dat zou dan allemaal mogelijk gaan plaatsvinden... op de Belgische Nationale Feestdag, en dat is al vrij snel, dat is op 1, 21 juli. Albert is de zesde koning der Belgen. Hij volgde in 1993 zijn broer Boudewijn op na dienst overlijden. De 53-jarige prins Filip is de eerste in de lijn van troonopvolging.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 ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt alle niet-essentiële reizen naar Egypte. Aanleiding zijn de grote politieke spanningen in het land. Om zes uur loopt een ultimatum van het leger aan president Morsi af. Als die dan niet aftreedt, grijpt het leger mogelijk in. Buitenlandse Zaken adviseert alleen nog te reizen naar resorts... en andere vakantiebestemmingen aan de Rode Zee en de Golf van Aqaba. En ook de luchthaven van Cairo is veilig... maar voor sommige vakantiegangers kan de reis niet doorgaan, zegt reisorganisatie TUI. Voor een klein deel die een Nelkroes hebben geboekt heeft dat uh, wel gevolgen. En dan vooral voor de mensen die uh, morgen zouden vertrekken voor een Nelkroes naar Luxor. Wij hebben namelijk de Arke vluchten uh, moeten annuleren. En deze mensen worden uh, door ons gebeld. En krijgen dan de keuze om om uh, um te boeken naar een andere bestemming of kosteloos te annuleren. De A67 bij Venlo is in beide richtingen dicht... vanwege een lekkende tankwagen met zoutzuur. Tankwagen staat op een parkeerplaats... en de hulpdiensten zijn bezig met een onderzoek... naar de omvang van het zoutzuurlek. Het is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Mensen die op de parkeerplaats stonden zijn geëvacueerd... toen het lek werd ontdekt. Prinses Beatrix verhuist eind dit jaar of begin volgend jaar... naar kasteel Drakenstein in Lagenvuurse. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Beatrix woonde van 1963 tot 1981 met prins Klaus en haar kinderen al op Drakenstein. Als haar intrek heeft genomen verhuizen koning Willem-Alexander en zijn gezin naar Paleishuis ten Bosch. Wanneer dat gebeurt is nog niet bekend. Het kasteel wordt eerst gerenoveerd. Het weer dan. Op de meeste plaatsen wordt het droog... en soms breekt even de zon door. Het is 17 tot 21 graden. Morgen en vrijdag schijnt de zon geregeld. Enkele bui blijft mogelijk, maar het droge weer overheerst. Temperatuur loopt op naar 20 tot 25 graden. ANWB-verkeersinformatie, René Passet. Het is niet druk op de weg. En ik heb ook goed nieuws over de A67 bij Venlo. Die u het nieuws hoorde. Zojuist is de rijbaan weer geopend in beide richtingen. Er staan overigens nog wel lange files bij de grens. Maar ik begin met de A1. Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge. 5 kilometer bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Bij plein 3. Da 27, Utrecht Breda. Voor de brug bij Gorkem, maar dan heeft u 3 eh, kilometer, maar dan heeft u de da dagelijkse files wel gehad. Da 67, dus Eindhoven naar Duitsland, daar staat bij de grens met Venlo nog 6 kilometer. En vanuit Duitsland naar Venlo toe, vanaf Kempen tot aan de Duitse grens 8 kilometer.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 met Geo Lippens, Sebastiaan Timmerman, Jeroen Wielaert... Steven Daalenboud en Jurgen van den Berg. NOS Radio 1. Goedemiddag, allemaal. de sprinters hebben de etappe van vandaag, de vijfde, aangekruist. En die massasprint die is dan straks in de straten van de havenstad Marseille. Maar Gio, dan moet eerst wel even die kopgroep worden ingelopen. Zeker, 7 minuten en 18 is het verschil. 63,8 kilometer nog, het kan allemaal nog hoor. Lotto is komen helpen, doen ze al een tijdje. De Belgische formatie van André Greipel. Ook Argo Shimano, de ploeg van Kittel, werkt mee. En zo wordt die voorsprong langzaam aan wat minder. En guess what, de zon is doorgebroken aan de finish. Tennis dan op Wimbleden. We zitten bij de kwartfinales van de Mannen. Een gehavende Del Potro tegen David Ferrer, Marcelo Mesker. Ja, maar met de tennis valt niets te merken. Want hij leidt twee sets tegen 0. En Ferrer nu op 5-4 in de derde set. Het gaat gelijk op. Nog geen breakpoints. Maar Del Potro heeft tot nu toe het beste van het spel. Bij Djokovic tegen Berdy. 2-0 in het voordeel voor Djokovic. Derde set net begonnen. Daarin staat het 2-1 voor de Servië. De hey, oh, goed, avec Radio Tour de France. Hey, hey, hey. Ici Radio Tour de France le spectacle de la NOS. Robin Thicke, Pharrell en T.I. samen. Ja, die afstand tussen die kopgroep en het peloton blijft eigenlijk maar steeds hetzelfde, Gio. Ja, zeker. Die voorsprong blijft er nog steeds hetzelfde. 7 minuten en 23 seconden. Terwijl we nu zien dat uh, een van de mannen die gevallen is, uh, Andreas Kleuden... die uh, wordt nu behandeld door de Tour-arts. Net als zijn uh, ploeggenoot uh, uh, Zubeldia is hij dus uh, tegen het asfalt uh, gesmakt. Maar goed, 7 minuten en 22 seconden. Met nog 62 kilometer te rijden. Het moet te doen zijn voor het peloton. Maar één ding, ze moeten zich wel gaan haasten. Want anders zijn ze straks geklopt. Ze hebben hulp in ieder geval gekregen van het weer. Uh, want de wind die waait weer behoorlijk hard op kop. Dus wat dat betreft is het in het nadeel van uh, de kopgroep. De kopgroep die al de hele dag van net na de start vooraan rijdt. En nu lekker in het zonnetje rijdt. Want uh, niet alleen in Marseille aan de finish is het opgeklaard. Maar sinds een minuutje of vijf rijden we ook weer in de zon. Nadat we eigenlijk de hele dag toch in de behoorlijke bewolking. Onder de bewolking hebben gereden. Sterker nog vanmorgen voor de start. Toen uh, heeft het zelfs even geregend. Maar toen de renners uit. Van start gingen in Canje-sur-Mer. Toen was het in ieder geval alweer droog geworden. Er is een probleem. Een probleem voor Romain Sicard, De Fransman die dus uit het Frans-Baskeland komt. Rijdt voor Euskartel Euskadi. Hij staat op dit moment even stil. En krijgt een ander achterwielprobleem. Dus met het achterwiel betekent dat wij daar ook eventjes stil bij staan. En de nou, die doet er wel eventjes over hoor. Die is wel eventjes een beetje aan het rommelen met de snelspanner. Waarmee de fiets, de, het wiel vast voortgezet in het frame van de fiets. En nu is dat dan al uiteindelijk gebeurd. En krijgt Sikaar het welbekende duwtje weer mee. Op de billen stapt de verzorger weer snel, of de mechanicien weer snel rechts achter in de auto. Die zit altijd schuin achter de ploegleider van dienst. En Sicaar moet dus eventjes het gaatje gaan dichtrijden op zijn metgezel, op Arashiro, op Reza, op Lutsenko, op de Gent en op Anthony de Laplace, de weg. Die werkt dan wel weer in zijn voordeel, want nadat dat we er net een stukje een beetje bergop reden, rijden we nu weer een beetje bergaf. En zo blijft dat eigenlijk gaan tot een kilometer of twaalf voor de finish, als we bovenop de Col de la Ginestre zijn. En dan gaan we beginnen aan de slotafdaling richting Marseille. Op dit moment dus even vijf man aan de leiding. En Romain Sica de Fransman in de achtervolging. Hij zal op een seconde of nou 20, 25 rijden. Ja, dat, dat kan ik dus niet hebben, die Sica, want die zit dus in mijn uh, tourploeg voor de toertoe. Bart Voskamp. Ja, wat doen we eraan van deze afstand? Niet zoveel denk ik. Hey, ik moet ook zeggen uh, dat het meer gelukt dan wij is. Dus Want de inrenner kregen we toegewezen en dat was hij toevallig. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van hem gehoord. Dat zeg je toch een kennishoog dat je die meezet. <laughs> ja. Goed, hij zit in die kopgroep van zes dus. Uh, ja, eigenlijk kan je het scenario voor zo'n etappe uittekenen hoe dat gaat. Meestal wel, hè. Meestal wel. Maar ik, ik, ik heb toch het peloton zien rijden... en ik vind dat ze toch behoorlijk hun best doen om, uh, om dat gat kleiner te maken. En dat lukt nog niet erg. Het blijft steeds een beetje zo uh, op 7,5, het is iets, ietsje minder nu, 7, bij ruim 7 minuten. Ja, het blijft een beetje hangen en natuurlijk, uh, kijk, je hoopt en je gunt de kopgroep altijd voor het harde werken dat ze beloond worden. Maar dan in de finale, dan komt het peloton hard terug. Maar goed, het moet allemaal eerst nog gebeuren en ik vind dat het peloton erg hun best moet doen om dat gat op 7 minuten te houden. Dus wie weet hoe sterk de kopgroep is. Want wat leg even die berekening uit, we hebben nog 60 kilometer te gaan, uh, uh, 7 minuten voorsprongruim, uh, hoe, hoe snel moeten ze dan rijden? Nou ja, je houdt normaal gezien op normale omstandigheden een minuut per 10 kilometer. Maar ja, je hebt omstandigheden als wind, heuvels, uh, hoe, groot, hoe groot is de kopgroep, wie zit er in de kopgroep, uh, spelen ze een beetje, dus dat ze zich eerst inhouden in de finale hard gerijden. Ik vind dit al uh, ja, zeven minuten op 60 op kilometer, dan dat vind ik toch al een risicootje om, uh, om als, maar goed, er rijden nu nog maar een paar ploegen eigenlijk, Orica, Greenheads, Argos en Lotto rijden. Dus, Orica, de gele, gele trui de natuurlijk. De gele trui natuurlijk, om te controleren. De andere, dus Lotto voor Grijpel, Argos voor Kittel, maar de ploeg van Kevin, heb ik net nog niet gezien. Maar kijk, als het echt spannend gaat worden, dan kunnen die altijd nog een handje toesteken. Ja, goed. Groepje dus weg. Uh, met z'n zessen de Genta bij trouwens van vakantie Olij. Geen Nederlanders dit keer in de ontsnapping? Nee, nee vandaag er niet. Ze hebben denk ik een relatieve rustdag. Nee, iedereen wil graag mee zitten. Er zijn toch de etappes dat je iets misschien moet proberen. Maar uh, ja, goed. Er komen nog dagen genoeg. De eerste twee sets op Wimbledon kwartfinale waren voor Juan Martín Del Potro. Maar Ferrer probeert natuurlijk een, even bij te komen. En gaat hij proberen die derde set op zijn naam te schrijven. Marcella, lukt dat? Nou, hij speelt wel iets beter. Een paar uh, mooie klappen langs de lijn. Een paar goede winners. Nu uh, is het 30 gelijk op de service van Ferrer. Hele mooie lange rally. En weer een winner met de forehand vanuit de backhandhoek hoek van David uh, Ferrer. Ik heb het idee, om maar in wielertermen te spreken: dat hij een uh, versnelling hoger schakelt. Hij weet, hij staat twee sets tegen 0 achter. Het moet nu gebeuren. Wil hij die wedstrijd okay, nog kantelen? Inhoud heeft hij genoeg. Ook al staat hij twee sets tegen 0 achter, het zal niet de eerste keer zijn dat die daarvan terugkomt. Maar ja, Del Potro in deze vorm, met die zware groundstrakes kloppen, dat is heel erg moeilijk. 40-30, goede service, ace voor de David ja, Ferrer. En daarmee komt hij op 6-5. Zijn er nog geen breaks, uh, nog geen breakpoints. En zo is het uh, 6-5 voor Ferrer en moet uh, Del Potro maar een uh, tiebreak zien te halen. Maar goed, die kan wat uh, minder dru onder druk serveren, want die heeft al twee sets uh, binnen. Djokovic zojuist door de service van Thomas Berdych. Gaan. De nummer 1 leidt daar met 7-6, 6-4 en 3-1. En Djokovic, net als Del Potro, nog geen set verloren. 14 sets op rij gewonnen op Wimbledon. De winnaars van deze twee wedstrijden treffen elkaar in de halve finale. Radio to the France, Het zieken natuurlijk in 1979 alweer. Het project is later nog vaker uitgevoerd, nog, nog zeer recent geloof ik. Uh, the Wall natuurlijk, daar ging het over Another Brick in the Wall en Pink Floyd. Is die Sikar alweer bij de kopgroep, uh, Sebastian Gio? Ja, Sikar is inmiddels alweer aangesloten bij de kopgroep... in zijn oranje shirtje van Euskaltel, roept wel even om zijn ploegleider... Maar hij is erbij, bij de kopgroep, die op 6 minuten en 28 nog steeds rijdt van het peloton. En dat met nog maar 55 kilometer te rijden. Het tempo gaat wel omhoog in dit peloton hoor. En dan heb ik toch enorm te doen met Geraint Thomas. Een van de mannen van Team Sky, een van de helpers ook van Mark Cavendish. In de eerste etappe zo hard gevallen dat hij een barsje opliep in zijn bekken. En die, zojuist had hij een materiaalprobleem, kwam hij op achterstand, moest een wiel wisselen. En hij is nu bezig aan een eenzame achterstand. De achtervolging zit weliswaar tussen die ploegleiderswagens. Maar ik heb nooit gezien dat een mechanicien iemand zo voorzichtig, zo zacht aanduwde... als bij die Geraint Thomas gebeurde. Want hij wilde natuurlijk oppassen dat hij hem daar niet bij die heup vastpakte. Want ik kan me voorstellen, dat gaat zo'n renner door de grens. Ik vind het dapper dat hij op dit moment nog steeds in koers is. Dat hij het nog steeds probeert. Maar wat heeft hij het moeilijk, Geraint Thomas. In het peloton dus, het tempo omhoog. En dat betekent dat de kopgroep langzamerhand naar achter moet gaan kijken, Sebas. Daar uh, zal dat strakjes wel gaan beginnen. Alhoewel, ik denk het niet hoor, voorlopig zullen ze vooral nog vooruit kijken. En een beetje zo naar beneden, want ze zitten als het kan, als het moet. Tegen de wind in, toch al uh, allemaal behoorlijk diep in uh, de beugel. Diep dat uh, voorlichaam, zeg maar, uh, bovenste deel uh, naar uh, beneden. En we rijden op dit moment in je. Dat is dan wel weer lekker voor de kopgroep. Alhoewel, je moet wel attent zijn, want er staat heel veel publiek ook in dit plaatsje. Rechts van de weg is dan de afscheiding wel gedaan met dranghekken. En gelukkig voor Johnny. In Hoge Land. En voor alle andere renners staan die dit keer wel, zoals het hoort, gewoon op de stoep. En niet naast de stoep op de weg. Zodat je over die, uh, die speltjes heen kunt, uh, kunt vallen, over die voetjes heen kunt vallen. Aan de linkerkant, daar staan geen dranghekken. En dan zie je toch dat er altijd wel een paar mensen zijn die uh, op de straat staan. Maar goed, de kopgroep is goed door je heen gekomen. En zoals je al zei, we zijn dus weer met zes. Met Areciro, Reza, Lutsenko, De Gent, Dudaplas en Sikar. Die, hoe gek, hoe gek, dat zie je toch altijd uh, bij iemand die lek heeft gereden... Even geholpen moest worden door de mechanicien. Die even die rem moest afstellen. toen Sicard op de fiets zat. Waardoor die mechanicien ook eventjes die zadelpent pakte. en je zo op sleeptouw wordt genomen. Ploegleider, de tweede ploegleider van de Euskartel. Alvaro González de Galdeano... Die kreeg alweer uh, op zijn donder van de juryleden. Maar goed, Sicard dus terug. als wij zien je uitrijd, uh, uitrijden. En 6 minuten en 45. Ik hoor dat dat nu de voorsprong nog is. voor deze kopgroep. Dus nog altijd. Meer dan zes minuten, behoorlijk meer dan zes minuten... voor het groepje met Thomas de Gent namens Vakantselij DCM. De derde set bij Del Potro-Ferrer wordt beslist door een tiebreak... en misschien wel de wedstrijd, Marcella. Ja, uh, Del Potro leidt met 3-1. Gaat uh, zo even door uh, een puntje van de service van uh, Ferrer heen. Mini break heet dat uh, in de tiebreak. Sloeg zelf uh, twee aces, dus uh, uitstekend tennis tot nu toe van de Argentijn. Mooie rally inside-out voorhand van Ferrer. Maar hij mist. Dat betekent uh, twee punten ingeleverd op de service. En dan is het 4-1 voor Del Potro in de tiebreak. En dan lijkt hij dus af te stevenen op een drie sets overwinning tegen de Spanjaard David Ferrer. En dat zou dan betekenen dat hij wellicht voor het eerst in zijn carrière de halve finale haalt van Wimbledon. En daarmee zou dat dan de derde Argentijn zijn na Nalbandian, die dat twee keer deed, en Vilas Dan moeten we al verder terug naar de jaren 70. Een vrouw trouwens ook Gabriele Sabatini. Nou, dan gaat de eerste service van Del Potro in het net. Nou, dat mag, want zijn eerste twee services. Daarmee sloeg hij een ace. En dat is natuurlijk mooi als je daarmee de tiebreak kan starten. 4-1, tweede service. Return goed van Ferrer. Dubbelhandige backhand van Del Potro. Die gaat nu naar zijn voorhand. Dan krijg je die harde bal. En dan een goede inbal van Ferrer. Die komt naar het net en die smasht die bal af. En dan wordt het 4-2. En dan gaan de heren wisselen van kant. Ondertussen racet Djokovic door de derde set. Berdig toch wat uh, gefrustreerd geraakt. Het is daar twee sets nee. tegen nul voor de nummer 1 en 5-2 in de derde set. Bertig die zo goed speelde in die eerste twee sets. Maar op het moment, Suprem, uh, eerste set bij 5-5 in de tiebreak. Twee simpele missers. En ook het setpoint, het breakpoint toen op zijn service naar 6-4. Een makkelijke misser van Tomach, Thomas uh, Bertig. Dat uh, zien we vaker bij de Tsjech die het dan op die belangrijke momenten laat afwegen. Weten. Maar goed, het is wel november. Vak Djokovic tegen wie die speelt. En die is in blakende vorm. Net als Del Potro nog geen set verloren. Interessant dus als deze twee mannen tegenover elkaar staan in de halve finale. Gaat Del Potro het redden? Ze zijn gewisseld. Hij heeft nog één service. 4-2. Harde eerste service. Keihard. En nu komt hij met die voor het uithalen. Oei. Hij raakte de netband. En die bal die valt terug. En zo komt Ferrer een puntje terug. Van 4-1 achter naar 4-3. En heeft hij misschien nog een kans? Nou. Dat gaan we zien. Hij heeft twee services te gaan. Wel 4-3 achter. Uh, Ferrer die zo'n ontzettend goed seizoen heeft gehad. Hij stond in de finale van Roland Garros. Verloor daarvan uh, natuurlijk uh, de andere Spanjaard. Nadal. Hier komt de service van Ferrer. Die is goed. Dan de voorhent van de kleine man uit uh, Valencia. En een foutje van uh, Del Potro. Die bij die backhand niet goed uh, kwam. Moest met één hand spelen. En de backhand die floot uit. Die zwaait uit. En dan is het uh, vier gelijk. En is uh, Ferrer in één keer terug. Heeft nog één service te gaan. Kijken of de Spanjaard op 5-4 kan komen. Het is een elfde Wimbledon. Nooit stond hij hier in de halve finale. Goede service naar buiten. De return is ook goed en die is uh, keihard en op de lijn zelfs. En daarmee... Uh... Uh, komt uh, Del Potro op 5-4? En zou die in principe het uit kunnen serveren? Als die weer uh, goed serveert, zoals in het begin Del van die tiebreak. 5-4 voor de lange Argentijn. Hij is 1,98 meter. En hij is vaak geblesseerd. Hij speelde Roland Garros ook niet. Toen was het geen blessure. Toen was hij ziek. Had hij een virus. Ging hij terug naar Argentinië? Speelde wel op Queens. Vloor daar in de kwartfinale van Leighton Hewitt. Had dus wel wat voorbereiding op het gras. En nu dus in de kwartfinale hier. En op het randje van de halve. Daar komt de service. Die eerste service is uit. Hij ging voor de harde vlakke service. Maar nu de tweede. Bij een 5-4 voorsprong voor Juan Martín Del Potro. 24 jaar is die pas, hè. Nummer 8 van de wereld. De rally aan de gang. Dubbelhandige backhand van Ferrer. En dan die grote voorhand. Oeh, hij is een beetje nerveus, heb ik het idee. Die slagen komen er niet zo hard uit als anders. De rally gaat door. Wat voorzichtig bij de Argentijn, maar ook bij de Spanjaard. Ze willen niet missen. Voorhand nu door het midden bijna. Weer door Midden en wel pot mist. Uh, dit is eigenlijk zijn slechtste tennis in de rallies tot nu toe in de wedstrijd. Het lijkt alsof hij wat voorzichtig speelt wat inhoudt, misschien toch wat, uh, wat spanning voelt en daardoor wat minder hard slaat. Bye -bye. En is het vijf gelijk. En is daar weer een sprankje hoop voor David Ferrer. 31 jaar is hij, de oudste kwartfinalist. Nummer vier van de wereld zal, ongeacht of hij of verliest, stijgen naar de derde positie. Want Federer verliest al zijn punten en Ferrer gaat Federer voorbij op de ranglijst. Dan komt Del Potro. Hij heeft nog één service te gaan. Nou, het wordt matchpoint of het wordt setpoint. Wat wordt het? Eerste service. Keihard van Del Potro. Een return is ook goed. Ferrer heeft het initiatief. Maar dan een fantastische crosscourt voor hem van Del Potro. Ja, onwaarschijnlijk goed. Hij gaf daar alles. Met die knieën is het dus in de wedstrijd steeds beter gegaan. En het is Del Potro die op matchpoint komt. 6-5. Heel goed uh, defensief uh, tennis, gecounterd als het ware. En een winnende crosscourt voorhand uh, de baan uit. Nu de service aan Ferrer, die tegen een matchpoint aankijkt. De eerste service van de kleine man uit uh, Valencia... Die service die, uh, zit daar net achter. En dan uh, komt uh, de tweede service. Gaat uh, Del Potro voor een harde return? Of is hij toch weer wat voorzichtig? Ja, hij is voorzichtig hoor. Beetje marge over het net. Rustige crosscourt rally. Niet te veel risico. Het blijft lekker cross gaan. Die dubbelhandige backends. Alle mannen uit de kwartfinales hebben dubbelhandige backends trouwen. Trouwens, daar komt de voorhand langs de lijn. Het blijft voorzichtig. Del Potro is uh, zuinig met zijn slagen en zijn kracht. De slice naar de backend van uh, van Ferrer langs de lijn. Weer een dubbelhandige backhand. Cross nu van Ferrer. Del Potro cross. Het is nu Del Potro die iets harder gaat langs de lijn. En nu haalt hij uit. Nou, een beetje. Uh, harde voorhand cross. Voorhand kort cross. En een winnende bal van Del Potro. Het is onwaarschijnlijk goed. Wat een mooie voorhand. Hij ligt lang uit op zijn rug. Zijn armen gaan de lucht in. Zijn ogen zijn dicht. Zijn handen slaat hij voor zijn ogen. Want ja, wie had dit gedacht in... De eerste game van de wedstrijd ging hij toch lang uit. Ging hij akelig door die al geblesseerde knie. Die knie die hij helemaal overstrekte. Het leek alsof hij moest opgeven. Hij omhelst Ferrer nu aan het net. Want Ferrer wint gewoon, ja tussen aanhalingstekens. In drie sets. 6-2 en 6-4 en 7-6. En dat had hij zelf en ook een hele hoop anderen. Uh, ik zou ook uh, toch niet gedacht dat hij dit dan zo makkelijk zou winnen. Het geeft aan hoe goed deze man in vorm is. Half geblesseerd, niet 100 En dan gewoon de nummer 4 van de wereld in drie sets wegslaan. Hij staat als eerste in de halve finale, Maar Novak Djokovic ook, die wint zojuist. De derde set van Thomas Berdy ook in straight sets. Dus we krijgen een eerste halve finale tussen Del Potro en Djokovic.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 Met de achtervolging gaat bemoeien. Steeds meer sprintersploegen gaan zich op kop nestelen van dat peloton. En ze zijn wel een beetje laat hoor. Het zal allemaal wel goed komen. Dat ben je toch wel geneigd om te denken. Maar ze zullen wel echt hard door moeten rijden. En we weten dat we nog een lastig stuk krijgen. Want het blijft op en af gaan. Ook nu weer rijdt het peloton omhoog. Het moet weer een stukje omhoog. Het wordt niet eens geclasseerd als berg. Als categorie in de bergpunten trui. Maar ze zullen er wel voor moeten rijden. En dan. Dan gaat het weer omlaag en dan krijgen we uiteindelijk nog dat lastige klimmetje van vierde categorie. Vlak voor de finish, hoewel vlak voor de finish dan is het nog wel een eindje te rijden. Dik 20, 25 kilometer. Maar toch, het is lastig genoeg deze finale. Maar ja, Sebast, daar vooraan, ze moeten natuurlijk wel gaan samenwerken. Want dat uh, kost Zou dat naar elkaar kijken. Nu al die... Ze werken nu weer beter samen in ieder geval uh, dan dat het inderdaad uh, net was. Uh, nu is het uh, Thomas de Gent die zijn uh, ploegleider oproept. En daarmee Jean-Paul van Poppel ook uh, eventjes uh, een gunst verleent als het ware. Want Van Poppel werd even opgehouden door het uh, jurylid... achter uh, de twee achtergebleven renners, achter Sikar en De La Plas. Die wilden Van Poppel de ridder eerst niet voorbij laten. Dat heeft hij nu wel gedaan, want Van Poppel meldt zich bij uh, de Gent... en geeft hem eventjes uh, wat bevoorrading en wat tips mee. Hij is niet de enige, ook de ploegleider... De ploegleider van Astana, meldt zich inmiddels hier. De ploegleider dus van Lutsenko. En dan de tweede ploegleider van Eurocar in die hele groene auto. En die uh, gaat het iets drukker krijgen, want hij heeft beide mannen nog voor in, Zowel Reza als Arashiro rijdt voor die Franse ploeg. De aanvallersploeg. De ploeg natuurlijk ook van Vuclair en van Rollo. Maar ook de ploeg die we al veel in de aanval hebben gezien de afgelopen dagen. Toen lonen het uiteindelijk niet voor wat betreft de vluchters van de dag. Ja, en je mag toch heel voorzichtig wel... Een een beetje gaan open. Ze zijn in ieder geval weer met z'n vieren tot overeenstemming gekomen. De wind waait nog wel steeds in het nadeel. Desondanks ligt het tempo dik boven de 50 kilometer per uur. En ik draai me nog eventjes om. Nee hoor, we kunnen een streep gaan zetten door de namen Sicaar en De Laplace. Want die komen echt niet meer terug. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen.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 Half vijf geweest, het NOS Journaal, Mark Visser. Hoge Egyptische militairen controleren de uitzendingen van de Egyptische staatstelevisie. Dat zeggen medewerkers van de staatsomroep. De militairen zien toe op wat er wordt uitgezonden op de middag dat het ultimatum van het leger aan president Morsi afloopt. En dat is over een half uur. President Morsi lijkt intussen niet bereid om af te treden zoals het leger eist. Koning Albert gaat volgens Belgische media vanavond zijn troonsafstand aankondigen. Om zes uur houdt de Belgische koning een televisietoespraak. Over de inhoud van de toespraak is officieel niets bekendgemaakt. Albert werd bijna twintig jaar geleden koning. en volgde toen zijn broer Boudewijn op, die kort daarvoor was overleden. De 53-jarige prins Filip is de troonopvolger. En prostituees die in Utrecht werken willen een coöperatie oprichten om zelf ramen uit te baten. Een meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad ondersteunt het plan. Burgemeester Wolfsen maakte vorige week bekend dat de gemeente de vergunning van de laatste raamexploitant in de stad zal intrekken. En daardoor verliezen meer dan 200 vrouwen hun werkplek. Door de ramen zelf uit te baten kan een deel aan het werk blijven. Dat is een nieuwsoverzicht. ANWB-verkeersinformatie. Waar staat het vast in Nederland? Hier is René van de ANWB. Op 22 plaatsen staat het vast. Maar het is een minder drukke avondspits dan gebruikelijk. Vanwege de vakantie voor een hoop mensen al. 60 kilometer, alles bij elkaar. Nou, normaal gesproken zitten we toch al op het dubbele. Bij Rotterdam staan de meeste files niet zoveel opvallend. Sinds de A67 weer open is. We hadden daar een uur geleden een tankwagen met lekkend zoutzuur. Die staat op de parkeerplaats, maar ze hebben de A67 weer geopend. Waardoor de files nu weer wat afnemen. Vanuit Eindhoven naar Duitsland.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 Elle avait une qui s'appelait Ève, c'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Lui tombe d'aller chez le masseur, elle invite à prendre des baigneurs, tâter des côtés de son cœur, en douceur, en douceur. En douceur et profondeur. chouetten les filles du bord de mer j'étais fête pour qui savait-il faire lui pardonnant cette manie je lui propose de partager ma vie mais des corvins l'été je commençais à m'inquiéter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 Jij t'échouette les filles du bord de mer. Jij t'éfait pour qui savez leur plaisant. De 4, Du Boer De Mer. Dat was de Touraties van vandaag, 1965, dit liedje. Adamo. Is er hoop voor de vier, Gio? Ja, hoop is er altijd zolang ze nog niet teruggepakt zijn. Maar uh, het tempo gaat wel echt enorm omhoog op dit moment in het uh, peloton. Het zijn uh, de mannen van Lotto, van Omega, van Argo Shimano. Die bepalen het uh, tempo nu. En die van Orica, van de gele trui, uh, die rijden gewoon lekker achteraan... met hun hele ploeg de gele trui achter ergens verscholen. Het is maar een klein mannetje hoor, die Simon Gerrans. En dan zien we ook uh, Sky daar uh, oprukken. Die hebben in elk geval uh, Christopher Froome... proberen ze op een veilige plek te loodsen. Want het zou wel eens... ...gevaarlijk kunnen gaan worden in die laatste 41,5 kilometer. Want we krijgen zo meteen nog dat klimmetje van de vierde categorie. Het ziet er allemaal niet zo geweldig spectaculair uit als je kijkt in het routeboek. Maar dat klimmetje van de vierde categorie moet toch eventjes een hoogteverschil van... ...nou, wat zal het zijn? Een meter uh, of 400 zo'n beetje moet er overwonnen. 300 moet er overwonnen worden. En dat is toch lastig hoor. Er is al gezegd door mensen die die klim gedaan hebben met de auto... ...dit is een heel vervelend pukkeltje. En dat zou wel weer eens in het nadeel kunnen gaan werken van de kopgroep, want uh, zij kunnen minder tempo bepalen. Ze hebben natuurlijk meer energie verspeeld dan de mannen in het peloton. Aan de andere kant zullen de sprinters er misschien wel afgaan, als het echt hard gaat in het peloton. Maar voorlopig zijn ze nog met z'n vieren samen. En het gaat hard hoor, want uh, voordat je inderdaad op het Rojef dat uh, laatste officiële beklimmingje uh, coachje van de dag ziet staan, dan zie je dat de weg uh, behoorlijk naar beneden loopt. En ik kan je vertellen dat doet hij uh, heerlijk hoor, maar het is een mooie Mooie afdaling, mooie brede weg met een soort van fietspad eh, daaraan vast eigenlijk nog voordat eh, de afscheiding begint, voordat het muurtje begint, de beveiliging daarvan begint en zo eh, denderen werkelijk waar de vier koplopers die we hebben denderen naar beneden. Arashiro en Reza, de ploeggenoten uit eh, de Europcar-ploeg, makkelijk te onderscheiden van elkaar omdat Reza in het gewone groen rijdt van de ploeg en Arashiro, de Japanse kampioen, is rijdt dus in het wit en dus eh, Thomas de Gent die er goed in maakt Dat is zich eerder in deze nog zo prille ronde van Frankrijk niet al te best voelde. Zit nu in derde positie en aan de leiding op dit moment in dat Astana. Blauw met geel, die Kazachstaanse ploeg gezet het Andrei Lutsenko. Zijn bijna beneden We hebben die afdaling op die brede weg nu achter de rug. Passeerde er net ook het circuit van Le Castellet, voormalig Formule 1-circuit. Tot met begin jaren 90 werd daar nog gereced door de snelste auto's ter wereld. Nu wordt er nog wel gereced, maar niet meer echt een Grand Prix-verband bij de Formule 1. Nou, het racegedeelte zit er ook weer eventjes op voor deze kopgroep van vier. Zij hebben die afdaling achter de rug, worden nog eens aangemoedigd door een schoolklas. Die staan te springen en te dansen. En je merkt aan alles dat de finale dichterbij begint te komen. Het wordt wat nerveuzer hier vooraan en er moet dus nog geklommen worden. Dadelijk eerst de laatste officiële klim van de dag. De Côte de Bastide. En dan volgt ook nog de Col de la Sinestre Telt niet mee voor het bergklassement. Maar geklommen en gedaald moet daar wel degelijk geworden worden. Ba Bart voor Kijk met ons Ja, ja, ja, worden. Uh, kijk met ons mee. Uh, Bart, jij zegt al de hele tijd tegen mij. Van, er moet flink doorgereden worden in het peloton. Ja, Quickstep is inderdaad mee gaan doen. Dus al, alle, alle sprintersploegen doen mee. Die willen zeker een sprint hebben. Dus ja, het zal ook wel een sprint gaan worden maar aan het tempo van het peloton te zien... en onderin de beugel en uh, de, de, de vertrokken gezichten... Is het, uh, is het niet van, we spelen ermee en uh, we pakken ze op het eind rustig terug. Het is nu al echt kijken dat ze toch twee minuten eraf kunnen rijden. Ja, en dan heb je het beter, in, uh, beter onder controle. Maar het is nu niet helemaal onder controle, denk ik. Dus ze moeten nu even flink doortrekken, het peloton. We zagen net weer beelden van het peloton, hè, Dat er dan aankomt, uh, Jakker. En daar zit dan natuurlijk een motor voor met die camera. En jij zei net, dat is echt een voordeel voor het peloton. Ja, dat, is, dat voelt echt als gemeen. Ik weet het zelf ook. En ik heb het eergister... Uh, uh, ook een keer gezegd, als je dus in een kopgroep zet, je rijdt net weg, dan kun je altijd naar een motor toe rijden. Nou, uh, Frans Televisie, en wij willen natuurlijk de mooiste beelden van de kop van het peloton hebben, betekent dat er een motor voor rijdt. En dat is altijd het spel. De jury probeert die motor zo ver mogelijk weg te houden. Ja, die cameraman probeert de beste shots te maken. Dus je ziet altijd dat die renners uh, richting die camera rijden. Ja, dan heb je toch wat voordeel bij. Dus dat is altijd jammer voor de kopgroep, want die, die heeft nooit een camera, meestal geen camera recht voor rijden. Over die kopgroep nog even. Ze waren natuurlijk met z'n zessen. Op een gegeven moment zie je toch wat, uh, wat oneenigheid. Ik wil al een hoop gedemarreerd. Waarom niet met z'n zessen doorrijden, uh, beurtjes uh, draaien en, en proberen zover mogelijk weg te komen? Normaal is dat het beste, maar uh, ik denk dat de verstandhouder niet helemaal goed was. De twee die er nu afgereden zijn, die waren blijkbaar wat minder. Het was op een hellende weg. Ja, en ze lieten een gaatje. En uh, de, de, de, tweede, de, de tweede Fransman van Europe Car, die, die nam even niet over, want die had er geen mee zitten. Dus die liet die andere twee even en die springt er op het laatste moment naartoe. En nu zitten er weer twee van Europecar mee. En uh, ja, ze zijn denk ik wel met de sterkste over. Dus voor tempo maakt het niet zoveel uit, denk ik. Zit er een rekenmeester eigenlijk op de kop van dat peloton die dit allemaal bezit te berekenen? zeggen van nou, we, we pakken ze nog wel op tijd of, of gaat dat via de ploegleiders en de oortjes? Nou ja, het, het belangrijkste wat het peloton moet weten is wat de voorsprong is. En de renners die kunnen zelf aanvoelen van god, die, die hebben de hele tijd een richting waar ze uitrijden. Het is dan wind tegen, je weet er komen nog een paar klimmen. Je weet van jezelf, ik ben zo vermoeid, maar ik zit, in, ik zit rond te draaien met twintig renners. kopgroep is nu nog maar uh, ja, is wat kleiner, is nu met vier man, dus ja, die sterven dan langzame dood. En dan weet je dat je dat wel dicht kunt rijden. Dus ik verwacht ook wel dat ze dicht gaan rijden, maar ja, ze zullen wel eventjes te snel iets af moeten rijden om de controle terug te krijgen. Tour de France! Tour, Tour, Tour de France! Tour, Tour, Tour de France! À Radio 1! Écoutez Voilà! 3480, born in 20 jours. Par les jours de jeunes, pas énorme bouge. Par les écrans du télé, on est mesmerisé. Envoyés à ces champions. Zazie en Tour de France. Met uh, die vier vluchters dus en de voorsprong, Gio, loopt nu toch wel rap terug, hè? Ja, loopt vooral rap terug omdat ook Orica, de ploeg die gisteren toesloeg in de ploegentijdrit... de ploeg die de gele trui heeft met Simon Gerrans... Ja, die zijn nu tempo gaan maken. Niet alleen omdat Arashiro virtueel nog steeds in die gele trui rijdt zijn. Voor zijn achterstand in het algemeen klassement is 3 minuten 42. En het verschil met de kopgroep 4 minuten 18. Maar vooral ook omdat ze Matthew Harley, dat is zijn tweede naam, Gos, in een zetel in de richting van de streep willen gaan brengen. Dat hij nou eens een keer echt kan meegaan sprinten. En dat hij voor de derde, achtereenvolgende overwinning voor die Australische ploeg moet gaan zorgen. Die ploeg die trouwens nog geen overwinning. ...had in de Tour de France. Dus in één keer waren het er twee achter elkaar. En wie weet, misschien wel vandaag de derde. Hoewel ik toch uh, mijn geld zou gaan zetten op de andere sprinters. Op Greipel bijvoorbeeld. Zijn ploeg, Lotto Belisol, werkt ook hard mee. Die draaien op dit moment ook mee op kop. En natuurlijk, Argos, dat uh, werkt voor Marcel Kittel. Maar dan moet het niet te hard zijn in de klim die ze zo meteen gaan krijgen. Want de kopgroep is inmiddels al begonnen aan de klim van de Côte de Bastide. En die uh, loopt behoorlijk hoor. Dat, dat wel. Zeker in het begin, mooie brede weg... Vervolgens komt er een lastig bochtje naar links... En uh, ja, die, die liep gewoon niet lekker eigenlijk, die bocht. Aan de binnenzijde liep hij als het ware ietsje hoger dan aan de, aan de buitenzijde. Hij was ook behoorlijk scherp, linksaf. Maar uh, die vier koplopers die kwamen daar natuurlijk wel, uh, wel goed doorheen. En het is bergop, dus dan ligt het tempo ook niet zo hoog. Gemiddelde van deze klim iets meer dan 3%, 3,1% om precies te zijn. En de lengte van de klim officieel 5,7 kilometer. En toch rijden ze op dit moment maar ietsje onder de 40 kilometer per uur op een stukje. Waar het iets makkelijker is. De Gent die komt even uit het zadel. Hij heeft die Kevin Reza in zijn wiel. Daarachter zit dan Lutsenko. Alexei Lutsenko zoals die heet. En in het laatste wiel zit Yukiya Arashiro. De Japanner die dus goed kan klimmen. Of goed kan sprinten. Weten we van een paar jaar geleden. Maar ook die dus goed is in de aanval. En prima meedraait. Mooie renner om naar te kijken. Maar je ziet wel dat het wat meer schokschouderen wordt. Hier vooraan bij de vier koplopers. Langs een stenen muurtje. Een bocht naar rechts. Hier ook weer heel veel Belgische supporters. Die hebben uh, spandoeken van Lotto Belisol. Maar een echte Belg is een Belg. Die moedigt ook een andere Belg aan. En dus wordt Thomas de Gent ook gewoon uh, aangemoedigd. En uh, kan hij uh, weer eventjes uh, uit het zadel tempo omhoog gooien. Nu valt het weer ietsje stil omdat de weg wat steiler omhoog loopt. En de voorsprong die zakt dus verder en verder voor deze kopgroep. Maar ze mogen nog heel even hopen. De vier man, de vier aanvallers. Areciro Reza, Lutsenko... En Thomas de Gent. Voor de halve finales bij de mannen op Wimbledon. Hebben we twee namen kunnen invullen. Djokovic en Del Potro. En er moeten er dus nog twee bij. Marcella Mesker is een soort superwoman. Want die houdt twee banen maar liefst in de gaten nu. Ja, een eentje van heel close hoor. We hebben een prachtige plaats hier op het centercourt uh, van Wimbledon. En daar speelt natuurlijk de Britse hoop Andy Murray. Hij uh, neemt het op tegen de linkshandige Fernando Verdasco. Die is wat afgegleden op de ranglijst. 54 staat hij. Maar hij is wel weer goed bezig. Hij heeft een nieuwe coach, een nieuw racket. En uh, is dus zo'n beetje door het schema geslopen. Ik weet niet of hij het Murray vandaag moeilijk kan maken. 8-1 uh, leidt de Brit in onderlinge ontmoetingen. En ja, Gras is natuurlijk zijn beste ontmoeting. Ondergrond. Vorig jaar won hij goud bij de Olympische Spelen. Stond in de finale op Wimbledon. Verloor toen weliswaar van Federer. Maar hij heeft in de voorbereiding alweer het toernooi van Queens gewonnen. Dus echt, echt een hele grote kandidaat om in die onderste helft van het schema de finale te halen. De winnaar van deze wedstrijd speelt tegen de winnaar van het Poolse onder onsje, Janovic tegen Kubot. Nou, Janovic, Jersey, eh, nummer 24 van de wereld, is daar toch wel de favoriet. Want zijn landgenoot is vooral heel goed in de dubbele. Staat op de ranglijst in het enkelspel, 130. Maar ja, speelt op gras sterk. Dus je weet het nooit, twee Polen tegen elkaar. We weten één ding zeker, er staat straks een Pol in de halve finale. En dan wel tegen of Murray of Verdasco. En nu de muziek. Tour! Ope! What the Deze gaan van we het weekend aanvragen, heb ik besloten. Sister Sisters Sisters, 19-2006 was dit een hit in Nederland. I don't feel like dancing. Geloof ze er nog een beetje in, die vier vluchters. Ik denk het niet hoor, want als we kijken naar de man die voorbij komt met dat schoolbord waarop dan staat wat het verschil is, dan zien ze straks dat het 3.23 is. En dat met nog dik 30 kilometer te rijden, dat betekent dat het peloton weer keurig op schema zit om ze op tijd terug te halen als we dat bekende schema van 1 minuut per 10 kilometer aan gaan houden. Ze zijn wel bijna bovenop die code van de vierde categorie. Ik denk dat trouwens best lekker loopt, heb ik het idee. Het is daar Thomas de Gent die daar als eerste doorkomt. Maar het valt me allemaal nog wel mee. Want we waren gewaarschuwd. Het zou een lastige klim zijn. Ik denk dat het hooguit lastig wordt voor de sprinters. Als de mannen vooraan, de mannen met welklimmersbenen, echt op het buitenblad naar boven knallen. Want ik denk dat ze dan wel in de problemen komen. op die lange lopende klim van meer dan 5 kilometer. Het verschil dus nog: 3-22. Het peloton maakt haast. En ik denk dat ze in het peloton geen zorgen hebben meer. over het wel of niet inlopen van die kopgroep. Dat uh, lijkt wel. Te gaan, gaan gebeuren. En uh, nog even over die klim. Inderdaad, er zit zelfs een stukje afdaling in. Zo'n beetje halverwege. Dus dat is wel lekker. Uh, als je dan misschien net op dat moment eventjes uh, uh, wat moeilijke benen heeft. Hebt even wat verzuring in de benen. Heb je even de gelegenheid om halverwege die klim terug te keren bij het groepje. Nou, bij uh, de kopgroep had niemand verzuurde benen. Alhoewel niet uh, meer verzuurd dan een ander. Dat reken maar, reken maar dat ze de benen voelen hoor. Want we hebben 200 kilometer zo'n beetje afgelegd nu. Toch hadden het een magische kaap in een wielenkoers in een klassieker. Hebben we dan nog 50 kilometer zo'n beetje gemiddeld te rijden in een grote voorjaarsklassieker. En nu zijn het in ieder geval de laatste 28,5 kilometer die ingaan. In deze op Ena langste etappe. Met de vier koplopers waar Jukja Arashiro zijn ploegleider op dit moment eventjes bij hem roept. Na het eerste gedeelte van de afdaling gaat de arm in dat witte tenue omhoog. En daar hoorde u de mooie toeter van die groene auto van de Ploegleider van Arensiro. Thomas de Gent, die uh, uh, trekt nog eens eventjes door. We, kregen, uh, we konden net in de beklimming even naast Van Poppel oprijden. En uh, manager Daan Luyks die ernaast zit, het raam bleef naar beneden. Maar je zag het, gespannen blikken in de ogen, gespannen kopjes. Maar ze zullen ook wel weten dat normaal gesproken... het peloton deze vier korpenlopers toch echt gaat grijpen. Bart Voskamp, um, ja, dat is natuurlijk het scenario. Straks bij elkaar komen, dan uh, afsprinten in Marseille. Ja, dat gaat zeker het scenario zijn. Ik had uh, op de weg hier naartoe... had ik uh, Mathieu Hermans nog even gebeld. Oud sprinter. En uh, ook uh, Tour de France-etappen weer naar meerdere ereplaatsen. En uh, ja, die zit ook aan de finish. Maar die zegt, het is een hele mooie brede weg. Dat, uh, dat, dat alle sprinters eigenlijk de ruimte krijgen... om een sprint te gaan doen. Dus wat dat betreft is het ook wel mooi om de eerste echte koningsprint te krijgen... en dat ze allemaal aanwezig zijn en allemaal mee gaan doen. Maar uh, ik denk dat al die renners vanavond echt een jasje uit hebben gedaan... want ze hebben er wel voor moeten rijden. Ja, het peloton hebben we het nu over. Ja, mm. ja de kopgroep ook, want die probeert al de hele, hele dag... Uit de, uit de greep van dat peloton te blijven. Maar er moet echt hard door worden gereden. Is dat dan toch een soort misrekeningetje geweest of een soort onderschatting? Ja, het, het, blijft, het blijft natuurlijk heel lang uh, het feit van ja, wie gaat er mee rijden. Orica Green Edge is natuurlijk... die begint altijd te rijden, dat zijn de leiders. Dus die moeten, die gaan sowieso rijden. En dan hoop je natuurlijk heel lang... Uh, als, als, als, als, als verdedigende ploeg... dat die sprintersploegen gaan meehelpen. En op het moment dat je die, die voorsprong wat uit laat lopen... Ja, dan worden die andere ploegen wat nerveus. En dan gaan ze wat mannetjes bijsteken. Maar ja, dat heeft blijkbaar heel lang geduurd. Want ik geloof dat uh, met elf minuten of zo... 12 minuten zijn ze begonnen. En uh, ja dan zie je toch dat... Uh, en zeker zo'n De Gent die kan vreselijk hard rijden. Dan krijg je het op het laatste peloton ook nou. nog lastig. Over De Gent gesproken. In België was ook wel wat gemor over hem. Ze hadden toch alle hoop op hem gericht. hij heeft Net als Gezing heeft hij het een beetje laten lopen. Uh, maar ja hij zit nu wel weer van voren. Dus... Is dat nou toch slim van hem geweest? Nou, Ik denk in zijn geval, uh, hij ging echt een klassement rijden. Geesink was bekend dat hij geen klassement ging rijden. Ja, je hebt nu een hele leuke discussie over Geesink. Ja, belachelijk dat hij eraf gereden wordt. Ja, ik ben echt van mening dat hij zich moet focussen op Ja, En dat was die, uh, die dag van eergisteren niet. Uh, de Gent ja, die heeft al wel wat tijd verloren. Dus dat klassement kan hij in principe vergeten. Maar je weet nooit wat er in de rest van de Tour gebe gebeurt. Maar hij heeft nu ru wel ruimte om weg te rijden. Alleen zit Arashiro mee. Nou. Die staat op drie minuten, dus ruimte krijgt hij niet. We hebben er vier vooruit. De Gent, Reza, Arashiro dus... En... Lutsenko. en die hebben een minuutje of drie voorsprong op het peloton. We gaan richting Marseille. Zometeen de ontknoping van deze vijfde etappe in de Tour. Hey Jos, wat aan je van personeelszaken? Hi. Luister nog even over je pensioen. Niet en en Dao die ik het je in Snap je? Ja. Als het over je pensioen gaat is het wel belangrijk dat je er iets van begrijpt.